Oké. Okay. Dus, uh, we gaan verder een uh, eet, drink, wat je wil. Belangrijk is om, nog een keer, om goed, steeds, goed weten waar, bij, waar wij, waar ons, waar wij ons mee bezighouden. Ja? Dus, wij zien hoe mal goed, ja, do, de malgoed, ja, door man op te brengen, door lageren, hoe de malgoed steekt, al die bewegingen maakt, gaat omhoog. Het is nu nog grof, alles nog, in grote lenen. Stap voor stap zullen we meer en meer leren, en ruimer. En daarbij bouwen we ook op dezelfde manier, want wij zijn net zoals hij wat net zo maar goed geeft aan alle, alles wat onder haar is, zo ook wij verkrijgen alles op dezelfde manier zoals zij dat doet. Bewegingen maken omhoog, rechts, links, etc. Eilig. Dat is de hele kunst hoe te ontvangen. Niets anders is, is niet, niemand te dienen. Dienen iemand, weet ik veel, allerlei dingen. Dat is het enige dienst wat wij wat moeten doen voor ons. Het is niet voor iemand anders. Deen, de dienst wat wij doen is niet om iemand te dienen en dan allerlei ellende meemaken en dan slapen op de vloer, etc. En... Uh, en ons alles te on zeggen, het is absoluut niet de bedoeling. De enige dienst wat wij doen is, ook Zoger vertelt, de enige dienst die van ons gevraagd wordt is om te ontvangen. Op goede manier. Op te ontvangen, ontvang, neem alles wat je wil. Alleen neem op de manier zoals niet zoals jij dat wil, maar zoals ik dat wil als het ware zegt, Want jij ja, wil alleen maar, alleen maar kapot maken mak dingen. Jij ja, wil alleen maar voor jezelf en dan wordt het niets. Ja, dat gaat op de manier zoals jij ja, dat doet, alleen maar ellende komt. Ja. alleen kan niet goed zijn. Maar doe dat alleen, pas je aan op de manier zoals ik jou wil geven. Dan zal je alles ontvangen. Ja, dat is wat we leren. Niets anders, geen andere dienst bestaat. Alle andere diensten zijn vreemde diensten. We, we, we noemen dat afgodendienst, maar uh, staat dit uh, in de Torah, staat het tora, vreemde dienst. Ja, netjes, staat het niet afgodendienst of zo. Er is maar één god, één soort, maar niet afgodendienst. Dus, uh, we hebben ze zo so gemaakt. Maar het bestaat zo niet. alleen maar vreemde dienst. Vreemd, Zara, Avoda Zara dus, vreemde dienst. Een dienst dat framed is aan de wetten van het heelal. Dat is een vreemde dienst. Maar voor de rest is het absoluut voor iedereen toegankelijk. Ik, ik weet absoluut niet meer van religie, van allerlei andere dingen. Geen onderscheidingen ken ik absoluut niet meer. Waarlijk, door de zoger alleen. Geen onderscheidingen. Ik zie absoluut niemand als dit meer, meer, of meer op of allerlei manieren. Absoluut niet. Waarom? Het is anders. Is kom ik dan weer in de. In een, in, een, in een geselecteerde gezelschap, ja. En waarbij ik weer zou, ge, als het ware, gestikt zou raken met het geselecteerde ge, gezelschap. in welke, welke dan ook, ja. En ik was ook, zat ook in de geselecteerde gezelschap. Ik was, voelde mij net of ik, of het echt een... Verstikkend was. Ja, eigenlijk, want, want daarom is dat zo? Omdat de mens is niet zo geschapen. Het is voor iedereen precies hetzelfde. Daarom wordt geven we je wat zoger. Ik begin vanaf september dat ook geven in het Engels. Over de hele wereld. Wie komt, die komt. Geen reclame maken. Ik heb nu al mensen uit Denemarken. Uit, uh, een paar mensen, niet veel. Maar ik bedoel... ...uit Denemarken, uit uh, Buenos Aires, Argentinië. Canada, iemand uit Amerika. En ik heb nog niets, geen reclame. Iemand komt gewoon op de site. Ik zeg ja. En de mensen, als, als het ware, trillen van, van de verwachtingen van dat zij gaan zoger doen. En ook een vrouw bijvoorbeeld, een vrouw uit Amerika, dan vraagt. Maar zij zeggen tegen mij. En zij had ook geleerd in de Israël, waar. Uh, waar we het ook vaak over hebben gesproken. Ja, van. Maar ze zegt, dat, dat men zegt tegen haar dat het zoger leren moet je niet aanraken. Ja, onder mijn broeders natuurlijk. Moet je niet aanraken, het is, is niet te begrijpen. En ik heb daar uh, zo'n standaard briefje besteld. Zoger is absoluut, absolutely for everyone. Iedereen mag het. Ja? ...zonder onderscheid naar nationaliteiten, naar de leeftijd. Ik, zoals ik voel deze generatie, ik vind dat het vanaf de vijftien jaar kan men leren. Vanaf vijftien jaar. zei in zijn tijd waren nog grote koppen, grote zielen. Ik bedoel, mensen waren, ook in het Joodse volk natuurlijk, maar hij bedoelde voor iedereen. Dat hij zei vanaf negen jaar... Aris heeft, niemand heeft dat, niemand van mijn broeders heeft dat ooit gehoord. Want zij zeggen tot nu toe, het is 40 jaar moet zijn. Geestelijk gezien, klopt het wel? Geestelijk gezien. Maar zij begrijpen het niet, Ze denken dat je het inderdaad moet je een baard hebben, etc. Maar geestelijk gezien, natuurlijk wel. Maar geestelijk gezien betekent ook dat in deze tijd komen de zielen, worden geboren al, de zielen die al oud zijn oude zielen geboren worden. Kijk naar de kopjes van sommige kinderen. Die, je ziet aan hem, en de kopjes, aan het gezichtje, je ziet al rijpheid. En niet uh, dat voor, vroeger de kopjes van die engeltjes. Je ziet aan hem, aan zijn hoofd, zie je al dat daar zit het al. Uh, alle kennis van de wereld zit al in hem al ingebakken. Ze hebben die al die veertig jaar niet meer nodig. Zij zijn al veertig. Zij zijn al tien, als veertig. Daar gaat het om. En die rijp zijn van de ziel. En in onze tijd zeg ik iedereen, vanaf vijftien jaar. Ik zou zeggen zelfs eerder om een mens te hoeden voor drugs en allerlei andere ellende. Ik zou zeggen inderdaad, Arie, was niet, Arie had het waarlijk gezegd vanaf negen jaar. Duidelijk. Dan zou... Dan zou, ook op school, ja, dat kan je al geven, kabalen. Ja. Dan zou, zouden wij vergeten, zouden we dat helemaal in, het, helemaal in het geschiedboek alleen zouden we leren van drugs, van uh, alcoholverslaving, van alle vormen van verslaving. Wij zouden, wij zouden dan niet meer horen, alleen maar lezen daarover hoe, wat, dommig, wat primitieve generaties waren, dat zij drugs gebruikten en ook rook en allerlei, allerlei andere dingen deden, vreemde, vreemde zaken. En ook dat zij allerlei, op allerlei manieren uh, bruggen liet, lieten uh, kapot. Ja, gaan zo. Het is zo toch mogelijk. Wat denk je? De bruggen gaan ook niet zomaar door. <laughs> kijk nou naar wat het allemaal staat. Kijk nou wat het wat de CNN's, CNN. Wat allemaal verhalen. Allemaal technische mensen waren. Ze hadden geen, geen kabbalist uitgenodigd daar. Om even te vertellen waarom wat er aan de hand was. Alleen praten ze over, de, over dat systeem. Over technologie. Dat daar ergens schade was. Daar, en de, de, op een room, room alleen maar deze, deze, deze brug. Waarom niet de andere brug? Ja, <laughs> dat zeggen ze. Dat zijn toch 500 bruggen die gevaarlijk zijn. Ja, zo, so, zo. So. Maar alleen maar deze is zo gegaan. Ja, veertig jaar geleden opgebouwd. En die is al een stuk. Ik bedoel, alles, is, alles heeft reden natuurlijk. Een menselijke factor, maar, maar van alles. Heeft. Als de mens zich bezighoudt met het geestelijke, zou je geen fouten maken. Absoluut geen fouten maken. Ook berekeningsfouten niet maken. Ook dat, want er zou heel andere bewustzijn zijn. Ook bij het bouwen van bruggen zal men dan net zo denken aan dat aan iedereen die zou daar passeren, daarna zou iedereen zal denken van net zoals mijn, mijn, mijn broeder zou passeren straks. Zo'n gevoel zal zijn dat verantwoordelijkheidsgevoel, waarbij elk, elk spijkertje of alles, alles wat daarin geschroefd zou zijn, zou zijn met volledige overgave en volledige uh, liefde voor iedereen in de wereld. Dat zou ook niets kapot gaan. Hey. Dus in deze tijd, iedereen mag kabalen leren. Hey. Iedereen mag ontvangen. Op een, op een goede manier, je moet iedereen gunnen te ontvangen. En ja, dat is de kwestie van dat zij zeggen, nee, je moet het niet. Dat is geheime, geheime leren, moet je niemand het vertellen. Ja. En die, zij die dat zeggen, ze zelf, ze zelf leren dat niet. Ze willen het geestelijke niet binnen penetreren, maar ze willen zelf niet binnenkomen. En ze willen ook anderen niet binnen laten komen. Dat is verschrikkelijk. Als ze zelf dat niet wil, als ze zelf naar de knoppen gaat, als hij alleen maar religie wil doen, ja? met handen en voeten, laat hem dat doen. Hij ja? wil zelf uh, de dood dienen. Ze, ze dienen de dood. Laat ze hem de dood dienen. Het is een dode dienst wat ze doen. waar. Het is echt waar. Het is waar. Maar, maar, maar dat zij verbieden, ook anderen dat, om de leer van het leven in te gaan, om het leven binnen te komen, dat is kwalijk. Dat is jammer. Maar ja, wat moet er dan met hun posities gebeuren? Ja, posi ja. <laughs> dat is het. Inderdaad, van de posities, ja, alle, daar zit enorme machten, weet je, het geestelijke, die zogenaamde geestelijke... Geestelijke macht, er zit enorme macht. Ja, ik hoorde wel zo, zelfs orthodoxe, de orthodoxen, ik hoorde wel hoe zij over zichzelf zeggen: Black power. Black, zij ze, ze zijn niet black, ze zitten geen zwart, maar in zwarte pakken lopen ze: Black power. En ik voel ik het zeer, zeer, zeer, zeer onkosher erbij. Ik zeg het, ik zeg het, ze natuurlijk zijn eerlijke mensen, absoluut, daar, maar die ook on, in onwetendheid verkeren. Nee, een soort religieuze gewoontes, et cetera, maar geeft het leven aan iemand. En dat is, dat is echt, niet, niet, ik zeg niet jammer, maar, Terwijl het leven ligt alsjeblieft, alles is gegeven, juist door die, door die invalshoek, ja, van hen aan hen is alles gegeven. En ze willen het niet nemen. En dat is jammer, als je kijkt naar al die ellende wat in de wereld is, zou absoluut zal zijn, absoluut sereniteit zal zijn in onze wereld, het is absoluut niet een hoe heet het, Fata Morgana of iets anders. Gewoon doen. En alles is in de handen van de mens. En maar we moeten van de mens uitgaan. En niet van die, van die machthebbers, religieuze machthebbers. En, zij, uh, En, ze, ze, Kijk nou, het een, een berichtje was vandaag. In, in, in, in ergens in, in Australië. Melbourne. Daar een, uh, en Dominee. En die was. Die, die werd geschoold. Die werd beschool, Ze, Nee. Uh, ze hebben uh, uitgescholden. Hij werd, uit, werd uitgeschoold door een skate. Skateboard. Skate. het? Skaters, Skaters. En ze hebben hem uitgeschoold voor een homofiel. Voor een pedofiel. Voor een pedofiel. Waarom? Omdat iedereen hoort het overal. Wat in Amerika allemaal gaat. Overal in de hele wereld. Dat al die. Over die, niet al die, maar over die, over die geestelijke, die dan pedofielen zijn. Dat die hebben hem gezorgd, ik hey, bij hey, die oude pedofiel tegen hem. En hij begon uitschelden dat, dat aan, aan hen, hen kan, tegen hen, tegen al die jeugd. Kan je je voorstellen dat een, een dominee. En uiteindelijk heeft hij ook zij vervloekt. Oh, het is nou, het is toch. En dan hadden ze natuurlijk, waren dus, die, die hebben dat dus aangegeven. Die hebben dus aangegeven bij de artsbischop van Melbourne. Melbourne. Dat was in de in de, in de TV nieuws. hoe heet je dat in de, ja, zeggen dat daar. Heb ik dat geleerd vandaag. Dan ja, teletext. Eerst uh, teletext. Ja. En uh, die heeft hem ontslagen. Direct. Ja, het is ontslag ontslagen, het, <laughs> dit is uh, heel rumorig. Maar zo, oké, okay, dat, dat zijn de dingen waarmee ze zich mee bezighouden. Maar dat soort, dat soort kleinigheden. Dat is... Uh, terwijl het leven de bron ligt, dan wacht alsjeblieft. Doe dat. Kan je je voorstellen hoe, hoe zou dat de wereld eruit zou zien als die Heren zo, so, dat leren, dat aan alle andere mensen geven. Dat is wat wij leren met jullie. Moet het op elke like hoek van de straat? Er gaat iemand, komt eventjes binnen. Ja, net zoals daar in de Kalverstraat staat het. 15 minuten voor God. Voor de duivel is dat. en niet voor God. Wat kom je daar? Een beetje zit eventjes like lekker te zitten met een eisje. Kom je daar binnen? Is da Vind je daar goed? Ja? Wie? Vind je daar goed? Ik kwam daar binnen, ik kwam ook een keertje daar binnen. Ik kijk nou, overal, da, overal daar en zo, het is daar goed? Vind je daar goed? Iemand daar vertelt wie, wie God is en wat voor God is. Alleen tussen de boodschappen in, met een eisje erbij. Dan komen ze eventjes pff, daar, om, om, om ook dan, ik heb het gezien, van het toilet gebruik te maken. Dan komen ze daar naartoe natuurlijk, dan voel ik op opgeluk. En dan gaan ze, dat is wat men noemt um, dat God in deze tijd. Overal, alles is klaar daarvoor. En kijk nou hoe de stichtingen die vol geld zijn, miljoenen, miljarden, al die, al die, al die. Maar het is goed, het is niet een verwijt, het is, maar het is gewoon, dat komt wel. We can further uh, the linker column, the Reichel Zeven. Ulifihach, Ahar, Kol Hashlimut, Shel Hamohin, Demispar, Shihisiga Neichen. Mie aboe ima alayen mi. Yeesh la tosefet livraha tin. Min ma basod blimispa De let lon khushbana elaf. Ve yesh gam braha. Ushtei hen nichlalot. B'nai shamot 12, we uwe toldot dot. Uwe tol Kijk wat je ons vertelt. 17. Olef ichach, en daarom, 8. Achar kol ha schleimut shele mochin, na al de volmaaktheid van de mochin, alles wat lichtte wat zij She, uh, de mispaar van de mispaar van het getal. Histiga, neken, mi, die de van het getal. De mispaar van De van De mispaar van mi, De mispaar van van Dus na, dit, na twee opstekingen. Yes, la to Bracha, Livracha. Kijk nou. Nu pas wanneer de noekwa die twee opstegingen heeft gedaan, ja? Dan heeft ze nu baat bij dat eerste opsteging. Let op wat hij zegt ons. Je slaat tot severt Nu heeft zij heeft de, toe, de toevoeging voor van de zegening met min, min, ma, van de ma. Wij zouden denken dat het, dat het de toevoeging zou zijn... Wanneer zij de tweede opsteking doet, ja, de eerste opsteking, kreeg ze dan gedeeltelijk, ja, krijgen, wat kreeg ze dan bij de eerste opsteking? Alleen, chogma, maar dan van de linkerkant. En die chogma, die niet, als, als het ware, als ijs is. En bij de tweede opsteking, kreeg ze dan chassadim. En die gaan, chassadim gaan, die ijs als het ware, laten smelten. Waarbij het licht komt dan van boven naar beneden, uh, druppelen naar de lagere. Dan zouden wij denken dat de toevoeging is, wanneer zij komt in de Abouhima. Hij zegt, nee, de, de volmaktheid wordt bereikt bij de Abouhima, ja? maar dan pas ziet men de toevoeging van die toestand waarbij, waar toen zij bij Jisthut was. Dat zegt hij dan, kijk. Dus je graag nog een keer, nog een keer Ah nee, dat heb ik gezegd. Dus, Jesla Tosefet Livracha 9. Zij heeft de toevoeging van de zegening van de Ma. In deze toestand, wanneer zij volmaaktheid heeft, dan heeft ze ook de toevoeging, toevoeging van de Bracha, van de zegening, ook uh, van de naam Ma. Basot blie mispaar, in het geheim van zonder mispaar, want zonder, zonder teken, zonder mispaar, zonder getal. Zonder getal, dat is Iersot. En dan pas nu kreeg ze dan uh, profeet van als het ware. De letlon gushbana, want uh, ze hebben geen gushban, geen, geen berekening of geen getal. Weesla Gambracha en zij heeft ook de bracha. En zij heeft nu ook de bracha. We stehen, nichlalot benishamoot, uvatol En beide, die beide toestanden dus, getal en zonder getal. Die worden toegevoegd, die weten, nee, beide worden ingesloten in de zielen en in de voortbrengselen. Ja, die beiden. Maar dus beide zijn getuigen van de volmaaktheid. Alleen wanneer zij dan de getal kent, ja, dus krijg dan, dus wat wij noemen dat, 60 maal 10.000 dan wordt ook de zegening toegevoegd aan, aan haar, en zij doet het ook aan de lagere. Waarom is dat zo? Omdat pas nu, wanneer de Nukwa komt in de mie te staan, ja, in de Mi, in de Abouhima, dan heeft ze dan Gochma omhuld in de Gossadim, in, in, in de en dat nu komt naar de zielen en naar de voortbrengselen. Dat komt Dus dat is, wat betekent dat? Dat is dan, dat komt daar beneden. Wat is daarin de Bracha? Waar, wat is dan in chassadim? En binnen, de, binnenin is ingebed is in de chokma. Welke deel, welke deel slaat op de, op de bracha. Nee, ik bedoel, of... Chokma, ligt Chokma of de Chassadim? Has, chassadim, Bracha is Chassadim. Bracha. Hij heeft ons wel verteld. Dat is dan, dat betekent dat met de volmaaktheid van de Chassadim, van de Chassadim met Chokma, door, de, door het opsteken van de Malchut naar de Aboïma, ontvangen zij. De zielen en de voorbrengselen. Goch met de chassadien. Ja. Dat is wat hij ons vertelt. En hij zegt. In. Die worden dan beide ingesloten. In de zielen en in de voortbrengselen." Wat betekent voorbrengselen? We hebben gezien. It's de zielen, dat zijn de mensen. Yeah? In de zielen en de voortbrengselen, Dat zijn die hemelscharen. Allerlei krachten dus... het uit uitwendige gedeelte... van de wereld. De mens is... het inwendige gedeelte van de wereld. Maar al die krachten... Uh, engelen, et zijn uitwendige... gedeelte van de, van de wereld. Ja? Aan de ene kant zijn ze... hoger dan de mens. Ja? Ze brengen de krachten... naar de mens toe. Van boven. Aan de andere kant... is de mens... Uh, de mens is de innerlijke gedeelte, het innerlijke gedeelte van de, van de wereld. He. Maar de malgoed is ook dan... Kijk, moet je zo zien. Alles bestaat uit de Merkava. Kijk, als mijn broeders horen over Merkava, de, de, de, de, de wagen, ja, dus de, zoals de Jegees had gesproken. Dan, dan is het allemaal, dan is het helemaal heilig. Dan worden ze helemaal door heiligheid. Uh, Bevangen. Oh, oh, ah? Ja, bevangen. Maar dan vraag ik ze. Dan vraag ik ze ik kijk nou hoe jij, jij voelt. Ik voel wel dat jij. Dat, dat heilige dat het hele gevoel dat dit Merkava is. staat het geschreven. Dat het net zoals je Geskel had beschreven. Die Merkava. Iedereen weet het woord. Maar ze is de wat. Het trillen ze. En ik zeg: Wat is het dan, die Merkava? Wat jij, dat jij zo heilig vindt. Men mag niet daarover spreken. Men mag daarover niet, niet spreken. Het is zo so heilig. Zo so kinderlijk. En dat is tot, tot de hoogste rabbis in deze tijd. Ik ken niemand. Ik heb de hele wereld doorgereisd. Ik heb de grootste rabbis gesproken. Geen wijsheid. Wijsheid wel. Geen bevatting. Geen hasaga. Geen bevatting van dingen. Hij loopt direct naar een... Naar een naar een boekenkast, pakt een boek en zegt de rabbi zegt zo, klaar het is verschrikkelijk hoe dat en dat is ook staat geschreven dat ik, heb, ik zal de wijsheid van hen ontnemen en ik zal het aan kinderen geven ik ken niemand in Nederland die van één geen rabbi een, die iets wijzen iets kan zeggen wat leven geeft, allemaal dienen zij de dood Eindelijk. Al die monumenten, allerlei begraafplaatsen, dat soort Ja, maar ze hebben kennis. Het is niet dat de kritiek is, Godverhoede. Ze hebben de kennis, maar leven niet. Wat is Merkava? Alles bestaat uit Merkava, mijn vrienden. Elke treedt bestaat uit Merkava. Merkava is altijd de drie lijnen en de malchut die ontvangster is ja, geest het goede ver, maar goed ontvangt, net zo goed je zout, het, zo het mal goed ontvangt, dus drie lijnen, en de mal goed daarbij, en daarin, dus die vier, dan heb je de vier, als het ware, of vier windstreken bijvoorbeeld, ja. en daarin zetelt een hogere kracht, en die vier vormen de, een soort uh, troon, waarop zit de hogere, ja, dus drie lijnen en de vierde, vierde die ontvangt. En op de troon zit dan de hogere traptrede. En die hogere traptreden heeft ook op zijn buurt, op haar buurt, ook weer een troon. Ook weer dezelfde troon, dat betekent de drager van al die krachten van de hogere traptreden En eigenlijk is het, als we dan gaan het leren, nog fijner gaan leren. We zullen zien dat het negen 9 daarvan zijn. Dus waarom elke trap treden, elke lijn bestaat ook uit 3. Ja? Rechts bestaat ook uit 3. Links ook 3. Dan heb je 9. Ja? Dat, dat is ook bijvoorbeeld elke 10 tiensferoot is ook zo. 10 speroot betekent 9 speroot. Als het ware 3, 3, 3. En de ketter er bovenop, de kroon bovenop. Dus daar zit alles in de kater niets anders. Dat betekent die Merkava. Natuurlijk zijn er allerlei een niveau's. En wat wat, wat had verteld, Jezekiel had verteld. Alleen uit de Kabbalah we weten leren. En dat is niet that, allemaal, wat ze allemaal vertellen dat het geeft kracht. Het is het is te doen en is het is bij alles wat onbevattelijk is, zitten ook elementen die ook geweldig ons leven geven. Daar gaat het om, wat bevattelijk, niet bevattelijk is. Dus, en dat is wat wij hebben aangeraakt. Dat zullen we zien, stap voor stap, meer en meer. Dus alleen vertrouw, volledig vertrouwen daarop. En... Neem dat op. En begrijp een ding. Dat dit alles wat we leren is. Hoe te ontvangen. Hoe te ontvangen. Dat is het enige wat niet. Wat moeten we dienen iemand. Ja. En enge dienst doen aan iemand. Ja. Het is interessant. Hoe Zoger dat vertelt. In een nachtles heb ik verteld een beetje. Dat is Zoger verteld. Dat, uh, hoe de mens moet, moet zijn. Dat je zegt. Andere keer, want nu gaan wij verder met de zogen. De Zogen is volgens mij belangrijk. Ik ga dan verder nog vertellen. Maar vertrouwen moet volledig zijn. Hoe sneller, hoe meer je vertrouwt, hoe, meer, hoe sneller en hoe dieper wordt, je, gaat het bij jou op, wordt het bij jou opgenomen. En niet verdwalen in materie. Op geen enkele manier... Materie erbij betrekken. Geen, geen beelden maken. Geen afbeeldingen maken. Niets. Kijk, tekeningen is niet erg nu en dan. Maar voor de rest, alles wat je ziet met je ogen, daar zit niets heiligs. Hoor je dat ik zeg? zit niets heiligs in alles wat je ziet. In de mens zit ook absoluut niets heiligs. Alleen, via de mens kan je dan. In de mens kan je dan zien dat hij is ook verbonden met Hashem. Dat wel, maar in de mens zelf niet. De mens kan verbonden zich raken. In elke mens is natuurlijk, heeft die kilim al klaar, maar die alleen van de kant van de schepper gezien. En daarom als je kijkt naar een mens, moet je zien, alles wat buiten jou is, is de schepper. Eigenlijk betekent... De, alles wat biote is, is de schepper. Alleen we zien, we voelen dat niet zo. Um, de volgende Ot Ot kaf. De derde regel. Um, de zocher, de grondtekst van de zoger zelf. Otkaf. Lechulam. Ben. Inon. Shitin. Ben. Kool. Hayalin. Diligon. Bashem. Ikra. Drie. Lechulam. For Allen. safety. Ben. Inon. Shitin. Zowel so voor deze die zestig zijn, oh, hij bedoelt dan die zestig, zestig maal maar hij noemt al in korte zegt hij dat, ben kol chayal in de legon, als voor alle hemelscharen die van hen zijn. Beshem ikra, in de naam zal hij, door in de naam zal hij noemen. Hashem zal noemen zij bij de naam. Zo hebben we dat that geleerd. Dat that hebben we dat ook geleerd bij in de psalmen. Ja, dat, dat Hashem kent alle, alle hemel, alles wat in de hemel is. En kent zij bij de naam. Herinner je nog? En Hij gaat ons vertellen wat het is. My Bashem, Ikra. Maar bescherm wat betekent? Hij zal in uh, in naam ja, door de naam met in naam noemen. Zeg je dat? Bij naam noemen. Vier naar de punt. Iteima de de lon besmet be, hon lav ho chi hu weim ken Bishmo Mibai de imken Bishmo Mibai Le, hij zegt zo, Iete, ma indien jij zou zeggen, de Karalon Bishmet, hon. dat hij roept hen uh, door hun namen, door hun namen. Lav you. dat is niet zo. De imken het, indien het zo, de want indien het zo zou zijn, Bishmo me baie, dan zou moeten staan, bismo in zijn met zijn door in zijn naam, zou moeten staan. Fijf, is alles uitleggen. Vijf. Ela besimna de darga de dargada losalig Vejik Lo olide. Velo apik. De volgende pagina. Lamed alef. Einen De eerste regel van de Lo apik. Uh, matirin, Lezine. Afalgav De kulhu hawe. Tmirinbe. КИВАН ДИ Бараэле, ИСТАЛЕК ТВЕЙ БИШМЕ ВИИКРА ЕЛОКИМ КИДИН БЕХАЙЛА дишмада, ШМАДА АПИКЛОН БЕШЛИМУ ВИДАГУ ВАШЕМ ДРИ ИКРА БАГУ ШЕМ ДИЛЕ KARA apik KOL ZINE, WEZINE, kaima WE moeten. We gaan kieren terug naar de kolen. De linker kolom, de regel, gaf of... We moeten we nog vertalen dat, ja? We gaan het vertalen nog de basis tekst van... Zoger, de, de vorige pagina 30, de lamed, de regel 3, otkaf. lechulam voor, voor allen, ben in ons sheetin, zowel zowel die van die voor die 60, dus 60 x 10.000, dus de traptreden die misen, zijn. Ja, ik ga het herhalen. Nee, ik ga het uh, vertalen. Ik ga het vertalen, nu de zoger zelf. Uh, ben, Kool, ga in de legon? dus vertaal de zoger. Zowel uh, so dus de die van 60 als van die, als van, wat heb ik niet Ah, sorry, neem ik wel. De regel 5, je ja, ja, like. hebt uh, De regel 5. Uh, van de Op de pa pagina 30, de regel 5. Dat heb ik nog niet verteld. Nee? Ja. Ella bazim na de darga da los salik bishma, maar in de tijd wanneer de, deze traptreden nog niet opkwam in de naam we ikremi en om genoemd te worden mi. Dus wanneer de malgoed nog niet opgestegen had naar, naar de ...naar de abuïma. Lo-oliet... ...nog niet... Uh, no, ...kon no, nog niet... Uh, ...deed... ...geboren worden. Dat kon nog niet... Uh, ...laten geboren worden. Zeg dat. Voortbrengen. Kon niet... ...nog niet voortbrengen. De apik. De volgende pagina. De volgende uh, tamir in de zinne en nog niet uitgebracht werden, zij die verborgen waren, verhuld waren, naar hun, naar, naar hun soorten. Afwel gaf, ondanks het feit, de kulhu hauwe Matirinba, ondanks het feit, dat allemaal waren zij verborgen in haar. Dus in de maar ze waren nog niet, dus voordat, wij zegt zo, voordat de malchut opsteeg naar Abu Ima, alle de traptreden die onder haar, die waren nog verborgen, nog verhuld in haar, nog kwamen niet uit, uh, ze de bara maar. Eile, omdat hij, aangezien hij schiep Eile, we is en steeg op in de naam, steeg op in de naam, betekent dat de naam werd, Elohim werd al uh, tot stand gebracht, qua kilim en lichten. We ikre Elohim, oh hij zegt ook, en werd genoemd Elohim, en dat is alleen bij de Aboeima, de hogere Aboeima, was het echte naam Elohim met vijf kilim en vijf lichten. Ja, want alleen bij Yishut, nee, ja, yeah, was al, yeah, wel Kilim, maar dan Kilim, Kilim zijn er wel op dezelfde trap treden, maar nog geen licht. Uh, aan de rechterkant hebben alleen Chasadim, aan de linkerkant alleen Hochma en bij de Abu alles was vol, volmaakt. Kedin, behai, Kedin, uh, kedin uh, Dan, Bechai, de Shmada, door de kracht van deze naam, apiklon beslimo deed hij he, hen uitkomen in de volmaaktheid ja? vanuit de, de naam vanuit de naam van de uh, mij. Vedahu beshem ikra en dat is wat betekent uh, beshem ikra in bijnaam zal hij noemen. Dat betekent wat als wij zien dat bij naam noemen, dat betekent dat het al de naam klaar is in de Abujima. Waarbij de Nukwa steeg op, is opgestegen naar de hoge wereld, naar de Abujima. Dan kan ze alles wel geven. En de hele kunst van ons is ook niets anders. Ja? Daarom als we leren zogen, leren zo van binnen. Kijk dat net of dat, of dat jij leest nu, of, jij dat, of ik voorlees nu. De instructie, hoe jij moet komen tot de volmaaktheid Dat is onze instructie, voor, voor, voor hoe, komen we, hoe, kunnen, hoe komen we tot de volmaaktheid tot, tot het doel, hoge doel van ons. Waarom zijn zoveel zo veel, veel, veel, veel pagina's? Kijk nou hoeveel pagina's de meeste... De meeste tekst komt van Hassolaam, ja of niet? Kijk nou een klein beetje zoger, ja of niet? Klein beetje zoger. En zoveel Hassolaam, zoveel hebben we nodig om de uitleg te krijgen. En uh, dat komt omdat, natuurlijk, omdat um, zoveel uh, misvormingen zijn gewe geweest. Zoveel, uh, generatie na generatie. Adam heeft eerst gezondigd, ja, en dan verder, et cetera, de hele generatie hier op aarde, gezondigd, gezondigd, allerlei ellende, en dan zijn we zo ver, gebleven, zo, ver, zo ver van Hashem zijn gebleven, het is niet uh, kritiek als het ware, het is uh, anders kon niet. We moesten eerst, eerst komen tot de absolute afgeslotenheid van Hashem, en dan moesten we schreeuwen tot hem, zeggen van, en nieuw genoeg. <ợpt drop off passo> uh, you can ha ha mm. I have mean no New red And this can't happen. You have me gemaakt. You have my red. It is not. So you have to ask. You have me gemaakt. I have me not to be here. You have to And red me. That is the houding. And that is what we learn. So, Baha'u, Shemdele, he naam is that? In naam? Dat is in die nam van hem. Van die nam van dat elokim van die abuima. Kara ve apik kol zine ve zine leidkaima beslimute. Door in door deze nam, zegt die, rip hei en bracht uit alle soorten, alle, alle soorten uh, uit leed keime bij schlimutter om te om fort te bestaan in de volmaaktheid. Nou, zo so bij de malchut, zo so bij alle voortbrengselen, zo so is ook bij de zielen absoluut dezelfde. Als wij leren dat te ontvangen op de manier, zoals de Malchud dat doet. En wij zijn alleen sluiten ons aan bij die Malchud als, als wagontjes. Ja, zo so precies dezelfde manier. Doet er niet toe. We hoeven niet uit je lichaam te treden. Binnen jouw lichaam moet je dat beleven. Ja, niet uh, misschien hier als hier. De hele kunst is hier om dat te beleven. Dan gaan we ook precies hetzelfde door deze naam Elohim van Abu Ima. Kunnen we de absolute volmaaktheid ervaren. Dat is geweldig en dat is iets wat, wat aan de mens gegeven, zo veel, zo hoog, zo geweldige dingen aan de mens gegeven, die als het ware een stuk niets is. Als het ware aan de ene kant is het net of, is het net of een stuk dier, diertje. En tegelijkertijd zo geweldige dingen zijn aan de mens gegeven. En dat is iets wat speciaal is. En dat is wat we leren hier kegavna da raa karati boshem id dubbele punt idkarna shmi kaima be becalen al kiyum five islamute I have also en referentie kader we gaan op dergelijke manier. Ra'av kariti Bashem staat het in de Torah geschreven in de Schmod. Dat waarbij de Hashem zegt over Betzalel. Betzalel, dat is die uh, grote heilige kunstenaar die de tempel wist te bouwen. Hij wist wel hoe al die all steentjes alles leggen, etc. Hij was een grote.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 Karatibashem, ik heb geroepen hem bijnaam. Betzalel. Hij zegt: Et karna shmi leed kaima. What betekent dat, Dubbele punt. Ik heb mijn naam genoemd et karna. Ik heb mijn naam genoemd et karna shmi, Ik heb genoemd mijn naam leed kaima Om betzalel te doen opkomen. al Ashlamuta op te stand, mag de stand, volmaakte stand, hij heeft hem toebedeeld ook door wijsheid, etc. dat hij kon, hij de tempel en allerlei spulletjes bij de, de, de tempel alle alles volbrengen. Natuurlijk, de the spulletjes zelf, ook de spulletjes die van de tempel zijn, alleen dan. Zijn ze, worden ze heilig als de mens heilig wordt. Als de mens dat waard wordt, dan gaan ze ook, dan, dan gaat de mens ook zien, al die proporties van die heilige inventaris van de tempel, die, die nu ligt in de, ergens in de kelders van de Vaticaan. Vatikan. Ik weet het wel. Ik zeg het zo. Maar het is goed. Het is helemaal goed dat zij dat doen. Zij geven dat niet, niet af. Ook de goyim, de, de volkeren, willen graag redding hebben. En ze weten dat de redding zal komen in Jeruzalem. En ze weten ook, en het wordt ze bewaard door hen, het is een grote kelder, speciale kelders waar het wordt behaald. Alle kleedijen van de opperpriester. So, alles is bewaard. En dat is dan bewaard voor de tijd, wanneer het zal, het zal komen, maar dan... Uh, men denkt natuurlijk, natuurlijk zal het ook uit... Verschijnen zal later. Het zal niet meer nodig zijn, maar... Begrijpte, het is niet meer nodig, maar men denkt natuurlijk in de termen van, van materiële. Ja, religie altijd denkt dat die, die spulletjes, die zijn zelf, die spullen zelf zijn heilig. Heilig. Wat, wat is er heilig eraan? Heilig. Wat is er heiligs eraan? Is er een helig iets aan die kist daar, die stond daar? Alles die de Torah spreekt, geen woord over materiële spullen, begrijp Staat ook goud, betekent dat de linkerkant is, is goud. De linkerkant is goud, dus allemaal met goud bedekt is. Dan is, ook, is, da, is dat goud. Zilver, dat is dan de rechterlijn, et cetera. Duidelijk. Niets is heilig aan de spullen. De mens kan alleen de heiligdom aanroepen zelf. Duidelijk. En daarna, da, daardoor gaan ook de spullen als het ware helpen de mens om. Die komt ja, in die heiligheid. Maar materie kan nooit heilig zijn. Duidelijk. Je dat? En daarom, als men kijkt naar de bepaalde spullen, dat als, alsof dat heilig is. Aan spulletjes, welke dan ook. Ja? Zelfs aan die, aan die ho hoesjes die wat die Joodse man bijvoorbeeld op de hoofd doet. Natuurlijk is het geweldig als men weet wat men doet. Daar. Daar staat de naam Sheen aan de ene kant met de drie kopen, en aan de andere kant met de vier kopen. Als wij dat zou le zouden leren, nou, hoe? Dat is, kan je voorstellen wat daar staat, hoe dat allemaal gegeven is aan de mens. Maar als men dat niet weet, wat, wat voor heiligheid is daar? Hey, en daarom is het, uh, daarom. Uh, maar dus materie speelt, heeft absoluut geen enkele heiligheid, absoluut niet. Alleen de mens die heiligt alles, de materie kan ook dan heiligen, bijvoorbeeld, op een manier dat jij brengt het als het ware samen met je geest naar beneden En dat is wat die Bezalel, hij was dus een, een, een, een. was ook in zijn naam, kijk, Bezalel, dat komt wel een andere keer. Zijn naam ook, dus hij heeft hem ingesteld, Hashem zelf heeft hem ingesteld als de grote bouwmeester van het heilig. Dat is het.